Na amper één jaar stapte Jean-Pierre van Rossum eind februari 1990 uit de Formule 1. Waarom? Ik ben zwaar misnoegd over wat er ons overkomen is met Porsche. Porsche heeft ons echt belachelijk gemaakt. Zij hadden de 24 oktober een contract getekend. Ik heb het nu aan de pers gegeven dat iedereen het met eigen ogen kan zien. En ze zijn blijven voortonderhandelen met andere teams... ...in de hoop van meer geld te krijgen. En te uiteindelijk is na drie onderhandelingsronden met drie verschillende teams... ...de meest biedende met de motoren gaan lopen. Ondanks het feit dat wij een chassis getekend hadden voor de motor... ...een versnellingsbak, een transmissie, suspensie gedurende de laatste maand. En dat men ons dan zegt op één maand voordat het seizoen begint... Uh, sorry maar je krijgt de motor niet ja, dan ben je wel gebelgd natuurlijk onze twee grootste sponsors hebben zich onmiddellijk teruggetrokken omdat het sponsorcontract gebonden was aan de exclusiviteit voor Porsche zij hebben nog een poging gedaan je weet dat op Arrows uh, vorig jaar een sponsor voorkwam uit de financiële sector en dat hij daar heel wel bij gevaren zijn met, met uh, die publiciteit dat is aangeslagen in sommige financiële kringen wij hadden dus Iemand uit financiële middelen die zwaar wilde sponsoren en extreem is. En we zijn spaak gelopen op het feit dat die man een jood is en dat hij op een dag verneemt jammer, ballister die, die schijnt dus een nazi verleden te hebben. En die man die zegt, ja, maar dan speel ik niet meer mee. En dan, dan heb je er echt genoeg van op een bepaald moment. Het is een milieu waar heel veel rotte plekken in zitten. En ik had er nooit mogen in getuimeld zijn. Ik ben er per malleur in terecht gekomen, maar ik ben blij dat het er toch uitzet. He said